538 Nieuws. 6 uur. De Nederlandse schaatsers hebben de Olympische Spelen... op grandioze wijze afgesloten met twee gouden medailles. Ze waren voor Marijke Groenewoud en Jorrit Bergsma... die de beste waren op de massastart. Ze wonnen allebei met grote overmacht. Nederland gaat in totaal met 10 gouden medailles naar huis. En dat is een record. Een heftige situatie in een winkelcentrum in Arnhem. Daar werd vanmiddag geschoten bij een speelgoedwinkel... waar het druk was. De slachtoffer zou in de voet zijn geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Daarbij schoot de politie een keer in de lucht. In Dordrecht zijn gisteren een man en een vrouw opgepakt nadat er wapens en harddrugs zijn gevonden. In een winkel en een huis lag onder meer een vuurwapen die schiet klaar was, gasdrukwapens, zwaarden en een grote hoeveelheid harddrugs. De gemeente heeft beide panden direct gesloten. En president Trump verhoogde de wereldwijde importheffing. Die gaat naar 15 procent, meldt hij op zijn sociale media. Gisteren had hij het nog over 10 procent als reactie op een uitspraak... van de belangrijkste rechters van Amerika. Die verklaarde veel eerder ingevoerde heffingen als onwettig. Het begint droog vanavond, maar later komt er regen. Ook vannacht is het nat en dan wordt het niet kouder dan 10 graden. Morgen weer regen, in de middag wordt het dan weer droger dan 9 tot 12 graden. En dat was het nieuws op 538. Kaspar, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg? Op dit moment drie vertragingen. De A2 richting Utrecht tussen Kerkdriel en Del. Daar staat een vertraging van 20 minuten. De A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schravendeel. 7 minuten. En de A27 richting Gorkum tussen Werkendam en en in Avelingen. 7 minuten. Dan de flitsers. De A2 richting Amsterdam bij Apkouden. 37,5. De A6 richting Lelystad bij Almere. 61,5. Dan de A20 richting Gouda bij Rotterdam. 32,8. En de a 58 tot slot een flitser richting Zoom bij Ettenlust. Let op je snelheid bij Hector 76.2. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs. Opgelost. totaalglas. Een bedrijfsidee had ik zo bedacht. Maar nu ik echt start, begint het avontuur pas. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het financieel? En hoe bepaal ik mijn uurtarief? Weet wat je wel of niet moet regelen als je start. Met de checklist aan de slag. Op kvk.nl. KvK. KvK Houd vast voor ondernemers.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 8. zomerweken luister en win jouw vakantie naar de zon hotline is bij deze geopend. Vraag je favoriete nummer aan en ik draai hem voor je. De playlist, die bepaal jij. Dus iets wat bij deze zaterdagavond past of gewoon je favoriete track. Vraag het nu aan in de 538-app, want jij bepaalt dit uur in de hotline. De playlist. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping on coke and head up in the clouds. But when I look back now. Ain't nothing else I would do.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 A Picture Dangerous as a dagger I know I've been here before There's something so familiar Guess I'm going with you Hallo David, en talk to me. 538, Het uur waarin jij bepaalt wat ik draai, de playlist, die bepaal jij dus. tuur je favoriete nummer in via de 538 -tab. Of iets wat gewoon bij deze zaterdagavond past, wat je lang niet gehoord hebt. Alles is welkom. Martine, goedenavond. Hallo, hoi. Hallo, Hallo. Goedenavond. Uh, heb jij uh, plannen vanavond? Ja, ik hoor eigenlijk uh, van Lady Gaga to the death dance die hoor ik heel weinig, dat gewoon oh. een hele tijd van een nummer is. Dus... Nee, ja, het is goed Martine dat je gelijk to the point kwam. ik, ik dacht ik, ik vraag haar nog eventjes of ze nog plannen heeft vanavond en nog uh, even oh. gezellige chitchatten. chatten maar ja, nee gelijk te zakken. kom Martine dat is goed. gelijk heb je. laten we geen tijd ja. verspillen. ik hem dan maar draaien de death dance van Lady Gaga. hartstikke fijn. bij ja, deze. een ja, heel groot ding. Dankjewel. je fijne fijn fijn weekend, avond. fijne avond doel.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 Je favoriete track aan via de gratis 538-app. Jack NML met Rivers 538 Hotline. Het uur waarin jij bepaalt wat ik draai... stuur je favoriete nummer in via de 538-app. Sophia, goedenavond. Hoi. Hoi. Jij bent op dit moment aan het werk met je moeder samen. Ja, dat klopt. Je bent eten aan het bezorgen. Wat voor eten voor jullie eigen restaurant dan? Of hoe moet ik dit zien? Ja, um, ja niet voor het eigen restaurant, maar... Ja, ja, Grieks eten. Grieks korne in Emmen. Oh. oh, Sophia, dat is lekker. Ik kom, ik, ik kom zelf oorspronkelijk uit Emmen. Ja, ik hoorde het al. Ja, wat goed. Oh, lekker zeg. Nou, heerlijk, Grieks eten. Nou ja, Sophia, dan zal ik je niet langer ophouden tijdens jullie bezorgdienst. Dan wil ik graag horen wat je wil horen in de hotline. Uh, uh, even aan mijn moeder vragen van Bloem. Even aan mijn moeder vragen van Bloem. Nou, bij deze ga ik voor je regelen. En Sofia, succes dan met je moeder. En de groeten aan de Griekse corner in Ja, dat komt goed. Dank u wel. Om de haren blauwe ogen, uit een sprookjesboek geslopen. Kan ze voor mijn ruitje staan en zei: Graag een kaartje van vijf gulden, voor de film van vanavond.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 Vragen. Dat is toch altijd tijd meid Je kunt het ook aan mij kwijt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 dat is dooruit altijd, tijd, meid Je kunt het ook aan mij kwijt Hey, hey, I'm Alex Warren On Radio 538 538, yo, yo, yo it's your boy Joe on Radio 538 Is that pain passed down Like bottles on the wall Mama said her that's the blame But that's his daddy's motto oh, oh, oh, oh. There's no one left to call You say you're counting down the days till you make your escape But you're afraid you cannot run what's running through your veins Oh, oh, oh, oh. you're carrying the weight In the dead of night, on that broken road I won't let you walk alone you but that don't mean it's something that you're destined to repeat, oh, you're oh, oh, oh, oh. stronger than you think, you know it has to end, but you don't know where to start, you can pack your bags and I'll meet you where you are, oh, oh, oh, oh, oh. I'll be waiting in the car. In the dead of night, on that broken road, I won't let you walk alone. Bloodline. 538 Hotline. 538 Hotline, het uur waarin jij bepaalt wat ik draai... of favoriete plaats, stuur hem in via de 538-app. Michel, goedenavond. Hey, goedenavond. Ik hoor dat jij naar een beurs gaat dit weekend. Ja, ik kom er net vanaf, eerlijk gezegd. Oh, je komt er net vanaf? Nou, dat, dat kunnen drie beurzen zijn. Tenminste, ik weet dat er nu drie grote beurzen gaande zijn. Je hebt uh, de motorbeurs, daar ga ik zelf naartoe morgenmiddag. Je hebt de huishoudbeurs... En ja. de negen maandenbeurs. Ik, uh, ben ik ben gezellig bij mijn vrouw naar de. Sorry, je viel even weg, Michel, wat zei je? Ik ben gezellig bij mijn vrouw naar de negen maandenbeurs Ah, okay, dat zeg je wel een glimlach. Vond je het leuk? <lacht> ja, ja, nou, ik hoef me niet nu nog een keer in te sturen. <lacht> en uh, jullie zijn dan in verwachting samen? Ja. ja, en uh, hebben jullie daar dan heel veel dingen nog geleerd, of, of gehaald, of bekeken? Of wat, wat, wat is het meest waardevolle wat je uit de 9-maandenbeurs hebt gehaald, hè, Michel? Uh, ja, het meest waardevolle, uh, onze 3D-ecker van onze zoontje. Wat, sorry, nog. wat zei je? Oh, de wat meest waardevolle op de beurs die we gedaan hebben eigenlijk, is de 3D-ecker van onze zoon. Oh ja, nee, ja, nou, wat super, wat top. Ja, voor de kan we het wel, het was niet echt heel spannend eigenlijk, maar... Nee, nou ja, de, de, ja dat kan ook niet spannend zijn, toch? Vanavond nog spannende plannen dan? Uh, nee, ik ook maar spannend toejaarig. <laughs> nou, heerlijk, lekker zeg. Hé hey, Michel, wat kan ik voor je draaien? Uh, die Robert van Heemert en Donnie met uh, Mutano. Nou, ga ik met deze gelijk voor je fixen. Fijne weekend! Ben niet eens hersteld van gisteren, al het gifwerk langzaam uit. Mevrouw moet me zo vaak missen. Ik ben toerist in eigen huis en ik weet dat het wel. Van Nuis en Ning. Hij zet mij op zilver. Hij noemt Jordan Stolt onverslaanbaar. Nou, dat moet je tegen Ning niet zeggen. Song Yang Ning is namelijk Chinees voor... Dat zullen we nog wel eens zien. 5, 3, de 538-ochtendshow is een maandagochtend weer. Radio 538. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een auping... Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alpink.nl. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers drop. Nu ook suikervrij.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 Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. Ja. D-reizen. Live your dreams. Tik Tok. Het is alweer februari. Heb je al nou iets met je goede voornemens gedaan? Wel al begonnen met beleggen. Voor je het weet is het 2027. Stop met snoezen. Start vandaag nog met beleggen tegen ongekend lage tarieven. Tik Tok. De Giro. Everyone is an investor, baby. Met beleggen kun je, je inleg verliezen. Hij is terug. De nieuwe Honda Prelude. Ervaar het rijgedrag van een sportcoupé en de efficiëntie van Honda's veelgeprezen hybride technologie. Gevormd door 75 jaar innovatie. Ontdek nu al onze modellen en profiteer van vernieuwde vanafprijzen en standaard 8 jaar garantie. Kijk op Honda.nl of bij uw dealer. Honda, the power of dreams. Het is alweer februari. Start met beleggen. Met onze gratis academy, data en webinars wordt iedereen bij de hand. De Giro, everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Smart.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 Partners. Vraag nu je favoriete nummer aan via de 538-HEP en ik draai hem voor je. Hier is Alesso. Radio 538 We're standing right on the edge Looking into each other's eyes We're just one step away from this falling... Then you touch suns and go. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love. The thing I love about me is you The thing I love about me is you Hotline, Max en and Andy Grammer. The Thing I Love hoorde je in het uur waarin jij bepaalt wat ik draai. 5, 3, 8, hotline. Jamie, goedenavond. Hoi, hey, goedenavond. Goedenavond, man. Wat zijn de plannen vanavond? Uh, ja, ik zit nou toevallig achter mijn pc een beetje te, uh, een spelletje te spelen. Oh, lekker. En uh, in dat spelletje heb ik nu jullie radio ook te luisteren. Wacht, oké, okay, uh, laat me raden, laat me raden. zit jij toevallig farming truck simulator of uh, normaal nee. truck simulator? Euro Simulator. Sorry, ja, dat bedoelde ik eigenlijk inderdaad. Kijk, legendarisch. Ja? Ik heb dat ook wel eens gespeeld. En je kunt daarin gewoon 5 5-8 luisteren. Ja. Vind ik toch mooi. Hey, Jamie, dan hoor jij uh, jezelf dan straks als het goed is met wat enige vertraging terug in dat computerspel. We wel lachen. Jamie, wat kan ik dan jo. voor je draaien? Nou, uh, ik had aangevraagd voor Barlow de Castellino. Dat is best een lekker nummertje. En uh, ja, ik heb daar wel zin in eigenlijk. Nou, bij deze gaan we voor je regelen. Jamie, fijn weekend. Heel fijn weekend. Joe. heb love, don't let me go in de hotline. 538. Hotline. Jij bepaalt de playlist. Jij bepaalt wat ik draai. Als je je favoriete nummer instuurt via de 538, -tab. heeft Rinus ook gedaan. Goedenavond, Rinus. Goedenavond. Jij zit er met je hoofd al, hè? Ja, klopt. <laughs> Ga je er ook naartoe deze zomer? of? Nee, was maar zo'n feest. Ah, uh, naar Ibiza hebben we het dan over. Jij stuurde een heel vrolijk berichtje. Wat wil je horen? Eh, uh, ja, van Bilal. Eh. Uh... De nummer. Ja, zij is met mij, zodat jij dan alvast in ja. je hoofd even op Ibiza zit. Nou, oh. ja. dat is het, ja. Kijk, dat is de, de goedkoopste zonvakantie die we weg kunnen geven. Vanaf maandag, trouwens, maak je wel weer kans hè, op die zomervakanties. Fijtricht zomerweken. Ook Ibiza zit er op het vakantierad. Dus maandagochtend, zes uur, maak je daar weer in de Fijtricht zomerweken kans op. En dan moet jij het, Rien, dus nu eventjes doen met Bilal Wehiep en zij is met mij. Super, bedank je wel. Zij is met me op Ibiza als ik zit op een poot, maar ook met me als ik ben ik lig in de goot Zij zal altijd naast me staan Ook al sta ik in het rood Baby jij, jij, jij Ben mijn ride or die Van mijn Toyota Tot mijn Mercedes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 It's hard to see but I promise there's a light. I see you in those demons inside. I will wait for you. I will wait for you. Don't be afraid. You can push me away.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 Voor you hoorde je op 15.8 komt een berichtje binnen van Chantal voor de hotline. En dat is dan ook gelijk alweer de laatste. Ja, want uh, zometeen staat best wel van Diepe alweer klaar met de Global Gent chart. Chantal, um, die zuurt, mag ik van Russo zijn probleem horen? Ja, dat mag je zeker, Chantal. Bij deze in de 5 hotline. In het begin was het perfect, heet je zo voor mij gemaakt Maar na een jaar of drie valt het toren in elkaar Ik dacht dat ik je kende, maar niets blijkt minder waar Ik liet het altijd gaan als je swishet van je moe Maar ik was nog verliefd op een masker dat je droeg. Je bent nu met iemand anders, maar ik vind het cool ik weet dat ik hem zou moeten laten, maar waarom is het ergens dan oké? Okay? Daar ik weet dat je ligt onder zijn lakens, terwijl je bij mij lag vorige week. Oh, ik weet dat ik hem zou moeten laten, maar ik ben gered van mijn hoofdpijn en shake. In plaats van dat ik voor je ver, wens ik hem succes en mee. Nu ben je zijn probleem De man zonder idee, want draken zoals jij, die herken je niet meteen. Geeft de jongen het te doen, maar hij heeft me wel geblest. Gelukkig heb je nu een nieuw adres. Ik weet dat ik hem zou moeten rapen. Maar waarom is het ergens dan oké? Okay, dat ik weet dat je weer komt. Nu ben je zijn probleem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 Geen scripts, geen filters, alleen echte gesprekken. Ik heb zes kinderen. Zes? Bij zes verschillende moeders. Ah. Open, puur en onverwacht emotioneel. Het waren twee fantastische dagen. Morgen om acht uur op zes. Montel bestaat veertig jaar. En dat voel je. Al vier decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we met maar liefst 10% korting op de jubileumcollectie. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.